De kerncentrale in Japan, waar vanochtend een explosie is geweest, lekt radioactief materiaal. Dat zegt de Japanse regering. Bij de explosie in de kerncentrale zijn de muren van een gebouw weggeslagen. Gemeld wordt dat vier medewerkers gewond zijn geraakt. Bewoners in een straat van 20 kilometer zijn geëvacueerd. Miljoenen mensen zitten zonder water en elektriciteit. Volgens de energiebedrijven is de schade zo groot dat het nog een tijd zal duren voor die is hersteld. Het officiële dodensal staat inmiddels op 600, maar met het uur worden meer lijken gevonden. Vanuit de hele wereld is hulp onderweg naar Japan. Zo'n 150 Amerikaanse, Australische en Zuid-Koreaanse reddingswerkers zijn op weg naar Tokio. Nederland stuurt een ploeg met speurhonden. De Europese Unie heeft laten weten dat alle hulpaanvragen uit Japan onmiddellijk zullen worden ingewilligd. De drie Nederlandse militairen die in Libië hebben vastgezeten komen vanmiddag om half vier aan op de vliegbasis Eindhoven. De militairen kwamen gisteren nacht in Athene aan nadat ze twaalf dagen in Libië hadden vastgezeten. Israël zal alle hulpmiddelen gebruiken om de dader te pakken van de aanslag waarbij vannacht vijf doden vielen. In een Joodse nederzetting op de westelijke Jordaanoever drong een man vannacht het huis van een Israëlisch gezin binnen. Hij stak de ouders en drie kinderen met een mes dood. Het Israëlische leger begon direct een grote zoekactie naar de dader, maar die heeft nog geen succes gehad.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 in Zandvoort. niet wat je hoort.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 In Hotel de Witteberg gebeurt het, het een keer dat onverwachte Duitsers binnenvielen en de band als één man een nummer van Glenn Miller veranderen in een Duitse polka. Een vaste inkomen werd tijdens de oorlogsjaren verdiend met het werken als vaste pianist bij de radioafdeling Ochtend Gymnastiek. Nou, zoals ik al zei, nu op de radio Gerde Roos met het orkest Zonder Naam met het Ding. Van zand voort aan de zee. En zag daar plots een grote kist die in de branding leek. Ik vistel een op en keek er eens in en weet je wat ik zag? Ik zag een knaaf van hem die in dat kistje lag. Oh, ik zag een knaap van hem, die in dat kistje lag. Ik bond hem achter op mijn fiets met zeven meter touw. En bettelde ermee naar huis en gaf hem aan mevrouw. vrouw. Die kreeg het op de zenuwen en riep eruit en vlug. Zou smeer hem nou met die en kom nooit meer terug. Oh, zij smeer hem nou met die en kom nooit meer terug. Ik dacht, wat moet ik nou gaan doen? Toen kreeg ik een idee. Ik maakte er een pakje van en nam de zaak weer mee. Toen ging ik naar het politiebureau, maar het stelde mij teleur. Want men keek een keer naar die en smeet me door de deur. Oh, men keek een keer naar die en smeet me door de deur. Toen ging ik naar de man en zei kijk eens hier...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 je raakt hem nooit meer kwet. Oh blijft altijd afgesloten. Je raakt hem nooit meer kwet. Als de spotvogel fluit In een aardig klein huis Aan de rand van de hei Ga ik zomers logeren Zo zorgloos en vrij Zinkt dan hoog in de bomen Zo'n oolijke guit Dan weet ieder meteen Dat de spotvogel fluit Tralala Twindidididie Dat vrolijk geluid Doet s morgens mee ontwaken Als de spotvogel fluit Tralala Zingt ieder het huid Het juicht in de natuur Als de spotvogel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 Het jeurt in de natuur als de spottvogel fluit. Aan de rand van de heide dat vriendelijke huis voelt die vrolijke. Vond.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 Max van Praag, nu op de radio, met Rozen zo rood. Rozen zo rood, rozen bij gozijnen. token van liefde, love, lieve lamoer. Alweer oh, zijn eeuwig altijd.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 Ging hij aan de slag en met drank zocht hij elders zijn troost. Triest bleef zij achter alleen met haar. Rozen, zo rood, rozen bij van liefde, Lafrie lieve lammer. Alweer zijn eeuwig, altijd en toujours. Dus meisjes, onthoudt de moraal van die. Zou wel van de liefde, maar trouw liever Vlug en kordaat met de man van je keus Dan neemt het noodlok je nooit bij De mantel der liefde, die glanst als vernis Dus doe je best, het gaat toch altijd Goed als je let op de stem van je hart Dan gaat je liefdespad steeds over rozen, rozen Zo rood, ro ro ro ro ro ro ro rozen zijn er nu zijn? Token van liefde, liefde, lieve lamoe, alweer zijn eeuwig altijd. En toujours. rozen zo rood, rozen bij de zelen. Token van liefde, love, liebe, lieve lamoe, alweer zijn eeuwig altijd.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 Moet nog zo net lopen en het is zo koud. Geef me dus een kusje dat me warm houdt. Geef me nog een kusje tot morgen vroeg. Had ik jou dit nu toch voor? Vroeg ik ook krediet niet? maar langer niet neem me nog een kusje en dan moet ik gaan morgen heb je terug, daar kun je van op aan rente krijg je ook, ik geef een hoog procent want in zulke dingen ben ik heus geen krent neem me nog een kusje, tot morgen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 Neem me nog een kusje en dan moet ik gaan. Morgen heb je terug, daar kun je van op aan. Rente krijg je ook, ik geef een hoofdprocent. Want in zulke dingen ben ik heus krent. Neem me nog een kusje, tot morgen vroeg. En middag dag langer. Toen me nog een kusje, tot morgen.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 Heb ik een droompaleis, als jij daarin mijn spookjesprinct wilt zijn? Jouw, jij, ja, ik de wolken van de hemel. Voor jou, voor jou, eeuwig, zonnestrijd. Voor jou alleen.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 Is net als of ik zweef Bij jou, bij jou, door bijnen, wolken voor de zon Bij jou, bij jou, voel ik vast dat ik leef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 Let's go up, let's Met je de bloeien staan in je buurmanstein. Dan maak je in je nieuwe drankjevel een als probian. Je zegt de verkeersagentjes en de van vaarwel. En je gaat naar Boerland. We gaan er wij weer in. Lopen En heb je zin, wandel met ons mee Kom bij een slechter uit en win. er gezondheid bij We gaan de wijde wereld in, als vogeltjes zo rijd Je spreekt met iedereen Jij en jou en knip de schaapjes toe. En wuif je naar een knappe boerenvrouw, roep haar koe, maar hoe? Je zegt je je op een fijne plek. Het maantje, dat zal je nachtwit zijn. En dan word je s morgens zwakker met twee slakken in je nek. En je neuriet, dit reprein. We gaan de wij de wereld in, zolver op lijntwee. En ben je fit en heb je zin? Wandel met ons mee. kom vaaier, slijker uit de vin, werkt bij We gaan de wijde wereld in, als volgt. Mijn lieve schat, zou mijn rijkdom niet compleet zijn als ik jou niet had. Geld alleen dat maakt je lukkig, maar jij maakt me gelukkig. Ik merkte dat als ik jou niet had, ik het hele miljoen glad vergat. Als ik geen miljoen bes maar jou wel schat. Dan kocht ik een uitzend op de lat.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 Dan zie je mensen, jong en oud, die pakken maar wat aan. En dat wordt meteen van goud. Dat heb ik al lang kennen vergeten. Ja, want mijn moeder had gelijk. Die heeft het jaren geleden al bekeken. Toen ze zei, jij, jij wordt nooit rijden. Maar eh, onder ons gezegd, jongens, denk nou niet dat ik er zo heel erg kapot van winnen, hoor. Wel, nee. Want uiteindelijk is het nog een keertje zo. En dat heb ik tegen Mientje ook gezegd.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 Zult u denken van, over wie heeft hij het? Nou, ik weet niet of u Danny de Munk kent. Danny de Munk, tegenwoordig musical, zijn werd ooit bekend in de jaren tachtig als Siske de Rat. Met het nummer Ik voel me zo verdomd alleen. Nou, zijn grootouders waren in 1955 door de platenmaatschappij Bovema georganiseerde zangwedstrijd.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 Als het windje weer waait in het molentje draait, in de koekoek die laat zich weer horen. Als de nebel verdwijnt en het zonnetje schijnt, overal op het goud wil ontkoren. Als koeien staan te loeien, waar bloemen bloeien. Als bietje van Grieke weer uit naar de mest, dan is lang op zijn weg.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 Als windje weer waard in het molentje draait en de koekoek die laat zich weer horen. Als de nevel verdwijnt en het zonnetje schijnt, overal op het gauwgeelde voren. Als koeien staan te loeien, waar boterbloemen bloeien. Als piekje van Grieken weer uit naar de mest, dan is allang op zijn weg. Het Hollandse landschap in winterse tooi, dat brengt ons zo vaak in extase. De bomen met rijpals, een sprookje zo mooi, de ijsbloemen op vensterglazen. Maar is dan de winter voorbij, dan komt weer het lentegetij. Wink je weer wat in het molinkje draait in de koekoek die laat zich weer horen. Als de nebel verdwijnt en het zonnetje schijnt, overal op het gauw koren. Als koeien staan te loeien, waar boterbloemen bloeien. Als Pietje van Griekje weer uit naar de mest, dan is Holland al. Bent nog zo'n prachtkeukenmeid Een ouderwetse uit vroegere tijd Zoveel passoen in blauw katoen Wie goed haar werk niet te doen? Jij maakt van aardappelen heel een menu, Van een paar blokjes zo'n lekkere jus Dit me een wonder werkelijk waar Hoe breng je dat voor elkaar? Sintje, wat kan je goed koken? Zet toch de pot op het vuur.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 zij het, is haan, ik geloof het was kat. want voor konijn was het te zoet, zint je je foto zo zo hoog. Marie had met smaken voor gras, zij dacht voorwaar dat het spinazie was. Een hele punning, had het Piet, dat schips was, dat, gipsmast, dat merkte hij niet. Zie je, wat kan je vlogen? zet ook de pot op het vuur. Laat het fornuis rustig roken, al kijken de buren nog zuur. Ziet je, wat kan je goed koken? Zeg me, wat eet ik vandaag? De cupido heeft zich gebroken, van de liefde die gaat door de maag.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 begon in 1954 met zijn oudejaarsconference voor de radio... en vroegen daarvoor duizend gulden. Tegenwoordig voor duizend gulden komen ze niet eens met hun bed uit, die cabaretiers. In ieder geval, u hoorde het mooie plaatje. Samen met de duo Kok met Sientje, wat kun je goed koken? En we gaan door met muziek uit 1955. En dat is van Helma en Selina met Ik heb mooie tulpen. Dat nu hier op CFM Zandvoort. Zandvoort uit Zandvoort... Een uur lang, terug in de tijd, met mooie muziek... uit de jaren 30 tot en met de jaren 70. Ik heb mooie tulpen, Iacinten en Narcissen... Ze komen vers van de peilingen. uit Lissen. Dan heb ik rozen die rooien en binnen. Zeg het met bloemen, ze spreken tot het hart. Ik heb bloemen voor geloofden... Op het plein voor het station, daar staat de kraan. Ik heb je niet voor hem die een hal en ook de kleine vergeet mij niet. Lieve kind tussen de bloemen, dit is een hal... En toen dat flink op meentje dit.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 De voerman laat er nou, paarden draven en aan de horizon leidt en bord. Eens ging de zee hier te keer, maar die tijd komt niet weer. zee heet nu. Tractor, water, nauw greppels, graven. Zie tot de horizon: geen schepen meer. Kijk, die jonge man ben ik. Dikke was de kapitein, Hero, en die grote dikke, ja, dat moet malle Jaapie zijn. Opa en die blonde jongen, voor bij de volkenschold. Opa zeg nog Die jongen is je oma, die is dood in het diepe water.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 Het was. We nou horen muziek van Silvien Poons. Ja, oh, samen met Oetse verschoor met de Zuiderzeebelade uit 1958 alweer. En daarvoor uit 1955 Helma en Selma. Want ik heb mooie tulpen. En de volgende plaat is van uh, Tante Leen. Tante Leen is geboren op 28 januari 1912 in Amsterdam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 Je mij verliet na dat de jaren gelukkig waren en mooie droom verdween. Er wordt nooit meer als voorheen met. Al Ik begrijp ik niet waarom je mij verliet na dat jaar.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 Maar aan het, steen, het hart van jou, man, en vrouw. In het blokje hard, van twee we steen, worden wij als eerste de Tante Lee. nog steeds, de de leken, de begrijp ik niet, dat 1955. Hart, en daarachteraan, Trusje Koopmans met hart van steen. En wie is Trusje Koopmans? Trusje Koopmans, geboren op 2 maart 1927 in Marbella. En overleed op 20 september 2003, eveneens in Marbella. was een Nederlandse zangeres.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 De, de bezetting van de groep is lang als volgt geweest. Hilda Flex, oorspronkelijke zangeres... werd opgevolgd door Gertie Gaspers. Art Wienink, basgitaar, trompet en zang. Christel Wolde, gitaar. Gertie Gaspers, zang. Sean Gasbeek, basgitaar. Koos verstegen, toetsinstrumenten en zang. Ruud Nijhuis, drum. Betty Vermeulen, de Vlaamse zangeres, kwam erbij in 1976... En Marianne Wolsing, de Twentse zangeres, kwam erbij in 1976. Na een aantal bezettingswisselingen ging de groep in 1980 definitief uit elkaar. En de laatste single was Regrets. Ja, hoe kan het ook anders. En wij gaan het origineel draaien. Of het origineel, het nummer waar ze het Eurovisie Songfestival mee gewonnen hebben. Teach In met Dingendang. Ik zou zeggen, ik wens u nog een hele fijne week toe. En uiteraard als dit programma nog een keer weer luisteren... Bedankt. Um.